B.O.B. Ik ken B -B. de burige fan. Tom staat naast mij. Hij is fan van een bepaalde band, zanger of zangeres. Jullie moeten raden van wie hij dus fan is. Je mag ja of nee vragen stellen. De band met de meeste punten begint. Dat is Monta. Als je het weet mag je gokken. Ja. Gok je juist, krijg je vijf punten. Heb je het fout, verlies je twee punten. Ja, dus denk mogen... goed na vooraleer je iets roept. Begin maar. Uh, Tom, is het een Britse band? Nee. Een Amar uh, here. <laughs> een Amerikaanse? Ja. Is het een zangeres? Nee. Een band? Ja. Um, zijn die onlangs in België geweest? Ja. Pukkelpop? Ja. Hebben ze op Pukkelpop op de skate stage gestaan? Ja. Ah... Ah, oh, de <tie> ja, misschien... die. Misschien, dat zijn nog maar 80. Nu Met hebben we nog maar 80 zanger. groepen, hè. Ja. Uh... Let's narrow this down. Uh... Heeft de zanger een groot hoofd? the <Shaker> floor show. Dat is geen op. Tom, denk je dat wij het antwoord ooit zullen vinden? <tie> <tie> <tie> ik hoop het voor u. Tom, je mag een kleine hint geven. Stommen jullie daarop? Ze waren headliner op de skate stage. Schijnt u waar wel naar huis? Ik weet het En je mag eventueel ook iets zingen of neurien. Ah, ja, maar iets one one that. That. wat niet zo bekend is. Na na na. Na na na. Na na na. Na na En in dat nummer komt er een heel a... smerig woord voor. Fuck. Ja, het is een beetje flauw natuurlijk, maar ik heb het gehoord in het publiek. Is Pennywise? Ja. Oh. Dat, Dat wil zeggen... ...dat Monza vijf punten krijgt... Ah, ...ja, maar we hebben het gehoord, we hebben het gehoord... ...en oh, het is ja. nog niet afgelopen... ...roze, we, we het hebben het gehoord... ...mijn jurylet zegt, ja. geen vijf punten voor jullie... ...maar wel nee. twee punten... Ah, ah, die die dan, jullie. ...dus Top. twee punten binnen voor Monza... Ah, ja, ...en het ja. is nog niet afgelopen... Okay, Pennywise, ...Pennywise, Pennywise... ...Tom gaat drie <laughs> vragen stellen over Pennywise... ...die drie vragen moeten jullie beantwoorden, mensen van Monza... Okay. ...weet je het niet... Dan krijg je geen twee punten, maar dan gaat de vraag naar de andere groep, naar de mens dus. En jullie kunnen nog één punt krijgen per juist antwoord. Pennywise haalde zijn groepsnaam uit een boek en film van Stephen King. Welke film? Christine. Christine. Is fout? fout. Wij gaan naar de antwoord. We, we gaan naar de mens. Nee, Vlacht, je kunt één punt verdienen als je het juist doet. Zeg het nog niet. Ja. Iets. Eet. Eet. Eet. Eet. Eet. Eet. Eet. Een punt, een punt. Een punt. Ja. de Ja. Goed. Zijn, het, het het en wij goed, willen die vatpunten volledig. Tom, stel je tweede vraag maar. In 1996 pleegde de bassist Jason Tursk zelfmoord. De band speelt nog steeds een nummer om hem te herdenken. Dat is trouwens ook het bekendste het nummer van de band. Yes. Ja, eigenlijk had Monza eerst moeten antwoorden. Ah, sorry. Wat doen we ja. daar nu mee? Hé, maar Roos, dat moet ons echt geloven, hè. We hadden dat geweten. Ja, Elke punt. Dank u, Frank. Goeie rapper, hè, bro? Ja. bro. Ja. Okay. Laatste vraag. Kom aan, Tom. Welke Belgische voetbalclub speelt dat nummer als er een doelpunt scoort <laughs> Dan mag ik gewoon antwoorden zitten. Ah, <laughs> oh, sorry. Kaars zeg, Henk. En Tom, is dat juist? Ja. Tom, ja. zeer wel bedankt om ons te komen helpen en uh, geniet nog van de show in het publiek. Merci. Dank u. Wij kijken ondertussen naar de puntenstand en er komt verandering in. 15 punten voor de Mens en 21 voor Monza. Dram, press, and to beyond. Tell so weren't with us too long. That was double thing we could lose. Why you I care to fall with never ending? Not a once I'm in I'm gonna go to To be to work too long. That's the end. You for That's the most. That's the end. Why Was dat een plaatje van Pennywise Waar Tom zo verschrikkelijk fan van is Blow him tribute Hoorde je Dit is Ronde 5 P.O.B Biologie